Het komt er allemaal aan. Maar eerst het nieuws van 12 uur. Met Fleur? Oh, nee, met Fleur, sorry. Ja, goedemiddag. Belgen voor miljoenen opgelicht via internet. In Nederland en België is een bende opgerold... die mensen via internet voor miljoenen heeft opgelicht. Via mails en valse websites maakten bendeleden hun slachtoffers wijs... dat er problemen waren met internetbankieren... en dat ze inloggegevens moesten hebben. En dat lukte vaak nog ook. Slachtoffers in België zijn voor miljoenen opgelicht. In totaal zijn er 13 bendeleden opgepakt. Ook in Nederland, zegt Justitie. De Nederlandse betrokkenheid erbij is dat er uh, van de 13 mensen die aangehouden zijn... twee mensen aangehouden zijn in Nederland. En daar zit onder andere een vrouw bij van 17... Uit Hilversum, die intussen overgeleverd is aan België. En zij zou de spil zijn. Er zijn gruwelijke foto's opgedoken van de vermoorde oud volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn. De twaalf politiefoto's zijn voor veel geld aangeboden aan een aantal Nederlandse kranten. Er zouden veel gruwelijke details te zien zijn. Tot twee dagen geleden stonden ze op de Spaanse variant van marktplaats. samen met het politiedossier over de dubbele moord. Ingrid Visser en Lodewijk Severijn verdwenen vorig jaar mei... in de Spaanse stad Murcia. Hun lichamen werden later gevonden in een citroenboomgaard. 52 Amsterdammers hebben twee stempassen gekregen... voor de Europese verkiezingen op 22 mei. De enveloppen waarin ze zaten waren beschadigd geraakt bij PostNL. Het postbedrijf vroeg de gemeente en de drukker om nieuwe passen... en die reageerden allebei, waardoor de Amsterdammers er nu twee hebben gekregen. De gemeente heeft ze gevraagd om er eentje te verscheuren. Twee keer stemmen kan in ieder geval niet. Sven Kramer heeft een nieuwe ploeg. Hij tekent morgen voor een jaar bij Team Brand Loyalty. En zijn nieuwe schaatstrainer wordt daarmee Jack Orie. Met zijn nieuwe team wil Kramer zich meer gaan richten op de 1500 meter. Hij reed de afgelopen negen jaar voor TVM. Maar dat bedrijf is gestopt als sponsor van de schaatsport. Het weer. Bijna overal droog. Er is ook af en toe zon. Het is een graad of 14. Morgen nog kans op een bui. Maar donderdag en vrijdag dan wordt het pas echt lekker droog, zonnig... en ook een stuk warmer. Dat was het. Meer nieuws op nosop3.nl. 3FM. Zometeen even ekdom. En deze week kaarten voor 3FM Presents... Ed Sheeran. ANBB Verkeersinformatie. De Van Brienenootbrug in de A16 Breda-Rotterdam... staat even open. En daarom staat in beide richtingen bij de Van Brienenootbrug... 2 kilometer file... En uh, er wordt gewerkt op de N65 Tilburg-den-Bosch. Daarom staat in beide richtingen bij Kromvoort ook 2 kilometer.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 Deltaloid houdt van zeilen. Daarom sponsoren we de zeilsport. En organiseren we de Optimist on Tour met de leukste zeilers van Nederland. Hier kunnen kinderen met veel plezier kennis maken met zeilen. Kijk op optimistontour.nl wanneer de optimist bij jou armeert. Delta Deltaloid. Kritisch op het juiste moment. Heb je een huurconflict? Burenruzie? Vragen over regels en recht? Jurofoon. zorgt dat je in je recht staat. Bel direct met een jurist voor een deskundig en duidelijk advies. 0900 1411. Of ga naar Jurofoon.nl. Jurofoon. Betrouwbaar juridisch advies voor een eerlijke prijs. 80 cent per minuut. Maximaal 40 euro per gesprek. De Fannings Music Award. Stem nog deze hele week op jouw favoriete FANX artiesten. Wie moet er van jou naar huis met een hoedenblank vol prijzen? Of wij dan, de opposite of een van de andere genomineerden De Fanny's Music Awards. Check Fanny's.nl en laat jouw stem gelden. Zo, ik heb mijn leaseauto besteld. En? Weer een Duitse? Ja, maar wel een andere. Oh, wat dan? Een Mercedes C-klasse. Een <laughs> Mercedes? Ja. Maar dan zeker een hele kale? Nee hoor, met full map navigatie, ledverlichting, lichtmetalen velgen. Oh? Ja, je verdient meer dan je denkt. De nieuwe C-klasse Lease Edition met een netto bijtelling vanaf slechts 273 euro per maand. Het beste, nu bereikbaar. Ontdek het. Kijk voor de voorwaarden op mercedes Ondernemers met veel kasgeld willen dit graag snel op hun rekening hebben. Hoe pakt de Rabobank dat aan? Ondernemers moeten het bedrag natuurlijk storten. Maar als ze dat vooraf aanmelden, zetten wij het, zodra het binnen is, op hun rekening. En concreet? Als je het via internetbankieren aanmeldt, staat er de volgende werkdag al op... en betaal je ook nog eens een lager tarief. Met de online diensten van de Rabobank kunt u meer dan u denkt. Ga naar rabobank.nl slash zelfregelen. Samen sterker. Rabobank.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 Plus mega meevallers. Zoals plus vers geperst sinaasappelsap uit onze sapmachine. 1 liter voor maar 2 euro. Plus dikwijk per doosje slechts 1 euro. Plus geef meer mega meevallers. En dan nu. Ik <laughs> mocht niks doen. Oh, sorry. Wacht eens even, zeg Gijs. Opnieuw, opnieuw, opnieuw opnieuw op mijn sorry. programma. Ja. En dan nu. Ja, dat is Wie gaat de middag openen? Knees Monster. Ja, nou. De van Cookie, of niet? Ja, wat een heel goede. Ja ja ja, ja, ja, ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Giel's Radio Record, nu, uur 31. Je hebt hem. Even echt dom. Paradijs in Amsterdam. The Dandy World. and Bohemian like you. En op 24 juni staat ze in Amsterdam in de Tolhuistuin Deze gasten van Family of the Year. De familie. zijn we al jaren toch? Ja, zijn we al jaren. Zijn we al jaren. Maar dat uh, blijkt tijdens uh, deze bijzondere dagen dan toch altijd wel weer. The family of the year. En hier rode. Onze tweede duo binnen een half uur. Ja. Jazak. Nou ja. En we zijn los. Ochtend Goedemorgen. Ja, man. Uh, nee, ik ben... Al, ik ben, was gewoon meer omdat ik trek heb. Uh, jij hebt weer iets geregeld? Uh, ja, we hebben vandaag. Okay. Wil je het al weten? Uh, ja, wat jij wil. Ja, ik wil het al weten, ja. Nou kijk, als je dan toch wat eet, dan moet het goed zijn. Ja. Dus we hebben vandaag weer echt een chef-kok. Een chef <lacht> gewoon echt weer een master-chef-kok gevonden. Ja. Uh, van restaurant uh, Jamie van Heijen in Oude Kerk en Amstel. En je raadt nooit hoe die, hoe die, hoe die chef heet. Is het van hij, hè? Jamie van hij is zelf? Hij, ja. is, hij uh, is hij van uh, Jamie? Hij is van, van, van Jamie. Ja. Dus, nou, jij weet, alle Jamie's kunnen koken. Ja, dat is ook, ja. Dus deze man ook. Ja, en ja. Uh, nou, hij gaat iets heerlijk slaar. Maar ik weet het nog niet. Ik zie vanaf hier wel een paar aan, uh, goed ge okay. gedekte borden staan. Of ja. noem je nog iets. Maar het wordt, wordt lekker. Dat kan niet anders. Ik weet dan weer wat er in de muzikale lunchbox zit. Uh, elke dag natuurlijk uh, mag je bepalen. Waar jij trek in hebt, dat uh, stop je erin. En uiteindelijk... Tijdens treinen er twee lunchboxen tegen elkaar vandaag. Is het een keuze? Nou ja, hier achter de scherm is het echt een ding, hè? Ja, het is hier, het grappige is, een niet mijn medewerker van dit programma... heeft beloofd te twerken. Ik zeg niet, ik zeg alleen, ze houdt niet van honden. Nee, ze houdt niet van honden. Ja, maar ze gaat twerken, echt maar. als Papi chulo gedraaid wordt. Nou, en die zit in de eerste lunchbox van Joyce Sethoff uit Amsterdam. wordt ja, ja, ja. Papi ja, Bingamie. Ja. Papi ja, Bingamie. Papi Bingamie. Papi Bingamie. Ah ja. Is lekker. Zeker. Lang niet gehoord ook. Uh, dus George Ezra en Papi Zulo. Oh, Lorna moet je dan eigenlijk zeggen. Maar ja, vlak die lunchbox van Marije Rademacher. Rond de zaal ook niet uit hoor, moet ik zeggen. Want die heeft dan weer lekkere gitaren. Even de full vipers, hè. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, jij gaat erover. Is dat lunchbox 1? Joyce Sethoff uit Amsterdam. De lunchbox gevuld met George Ezra en Lorna. Of toch Marije Rademaker uit onze lunchbox 2, de Full Fighters en Nielsen. Het is de traditiegetrouw altijd die met de full fighters. Die Ik uh, met, ja, uh... nou ja. Kijk, als het nou de full fighters en Papi Chulo waren... Zo ja, weet het ik uitleuken. het niet, nee. uh, Stemmen kan nu op uh, ff.dom.avro.nl. Ja, kan ook via jouw, uh, jouw uh, speciaal in het leven geroepen site. Heb ik een uh, speciaal in het leven geroepen site? Ja, dat ja, is uh, 3 fmnl slash radiorecord. Ah, ja, natuurlijk. Kun je ook uh, ja. stemmen. Uh, Ger, je hebt die uh, filmpjes toch wel gezien uh, van uh, de carrière van uh, Solange, die in de lift zit? Ja. Heb je dat gezien of niet? Oh. Nee, ik geloof het niet eigenlijk. Oh, dan moet je even kijken. TMZ staan wel filmpjes, ineens. is echt genante shit. Um, uh, Solange die slaat Jay-Z, maar hard ook. Echt? Ja, ze heeft nog nooit zo'n hit gehad. Slaat nergens op je ja. Nee, En, en ja, daar is nu hoog op te doen. Uh, net echt, een paar minuten geleden. Zijn. Uh, want Beyoncé die stond er gewoon bij, hè? Dat is gewoon farmaal. Dus dat, dat meen je niet? Ja. Een family affair hier, hè? Ja. Nou Ja, waarom het is, er gaan allemaal wilde verhalen de uh, ronde. Uh, Jealous, daar zal het wel mee te maken hebben. Oh, daar, ja. Ja, nou ja, dat is de link want zo uh, langs doet mee op dat album van chromeo wat het echt een te gek album is Ja echt hè White Woman is net uit Maar uh, check dat filmpje maar voor je echt eh uh, voor je vrouw van. Ik heb wat te doen uh... Chromeo and Jelly so but her destiny's got a Loving, I wish she'd care to see But she only cares when she's so inclined And I fret so much about her loving I wish she'd let me be But her destiny's got her so intertwined Back in 2011 I decided To not let this play with my mind But when the boys run out of town They come back around I feel like I'm meeting in a crowd My girl, I ain't with it I But I'm too old to admit it the Talk to my girl, I ain't with it Amstel, hij heeft al een hele staat van dienst bij eh, nou ja, de grote restaurants als uh, Oudsluis en Romblauw. Blauw. heeft hij niet gewerkt. Hij oh heeft overal mooie dingen gemaakt. Uh, Jamie, uh, is het dan ontzettende belediging als, uh, als je gevraagd wordt en je krijgt dan toch een beperking van, van wat uh, slim is en wat, wat mag, om het zo maar te zeggen? Ja, dat is niet heel erg hoor. Nee? De, uh... Het kostte vannacht wel even wat creativiteit <laughs> ja. om uh, bepaalde suikers en zuivel uh, maar... uit een recept te halen. Ja, geef je een hele vastlijst mee, wat we wel en niet mocht. en zo. Ja, ik heb de melding niet is. af, anders was ik te laat. Maar uh, voor de rest is het gelukt volgens mij. Oké, maar als suikers en zo zijn uit een boze. En een zuivel ook, dat wist ik helemaal niet. Nou, niet te veel, hè? Misschien nee, nee, niet te veel. Het is wel zwaar om te verteren. Oké, okay. uh, dus uh, een tipje van de sluier, wat het dan wel. Uh... Wat ik heb gemaakt. Ja? Ik heb uh, tata van Seba's. En dan mm. lekker fris, een beetje met soffice, dus uh, gegaard in zuur. Ja, soffice uh, begin. Love it. Met radijsjes, maar echt uh, lekker fris. En uh, daarbij zit het uh, soja om toch een klein beetje het zoete terug te krijgen... zonder dat je suikers uh, voor je kiezen krijgt. Nee? Ja, ja, ja. En, Gewoon uh, uh, eigenlijk oude meuk, maar denkt, uh, we kopen het onder vintage. Uh, ja, net als uh, de balsamico <laughs> waar je allemaal in de supermarkt bergen met geld aan uitgeeft. Ja. Dus, uh, nou, zolang ja. je weer de bakker geen vintage brood koopt, nee, je niks dat aan de hand. Nee, dat is ja. Croutons zijn dat, hè? ja. Croutons, ja. ja. <laughs> okay, ja. Crackers, ook leuk. Ja, Oké, okay, uh, nou, Jamie, uh, put the playground on fire, zou ik willen zeggen. Want uh, daar, daar, staat, uh, daar staat het een en ander. Ja. Uh, regel ik een uh, drankje erbij. Dat is... Uh, sorry, Gary, ook Ja, misschien... Ik heb een ogen, hoor. Blikje. Ja. <laughs> Precies. It's 12.30. Uh, ja, bijna. Bijna. En dit mag ik wel, maar ik vind het niet zo goed voor Maar misschien moet ik er even even. En dat James en I just want to make love to you. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. make love to you, love to you, Ooh, love to you. voor Toverlo. Het is uh, love to, maar dan zeg maar eventjes uh, omgekeerd. Ja. Oké. Okay. Ah. Uh, voordat wij gaan naar het lekkere gerecht, uh, eerst even kijken wat er op de weg gebeurt natuurlijk. Even Hart, goedemiddag. Goedemiddag Giel. En wat is er nog te melden? Er is een ongeluk gebeurd oh. op de verbindingsweg oh. van de A20 naar de A16 bij Knopentenbrechseplein. Er staat bijna twee kilometer file. En op de N65 Tilburg richting Den Bosch, daar wordt gewerkt aan de weg. En dat levert er file op. Tussen Helvoort en Kromvoort staat twee kilometer. Oké. Okay. We uh, nou, worden hier nou, voor, nou. voor het gerecht gesleept. Jezus, het ziet er wow. ook allemaal zo mooi uit, hè? Dat vind ik altijd zo fantastisch. Ja, dat eten ook, dat vind ik zo mooi, hè? <laughs> ja, ik zie hier echt bijvoorbeeld een heel mooi en subtiel, uh, hoe noem je de ding, een, een haakje, uh, een, een anker. Anker, een anker, anker, is. anker. Ja. ja, klopt. Ja, dit is toch. Waar is dat van gemaakt dan, dat anker? Uh, van de soja. Precies, hè? Ja. Dat is dan de soja, dan niet. <laughs> um, en dan hebben we nog. Uh, ja, ja, leg jij het maar even uit. Ja, is, ja, ik denk dat jij het moet doen, want ik, ik kan het uh, moeilijk, uh, het ziet er even uit. soort tuin is het, Een soort tuintje. Ja. ja, beetje koraalachtig, hè. Koraal! Uh, onderin zit uh, avocado, daarboven een tataar van uh, oh. zebaars. Uh, gegaard met uh, ceviche om lekker fris te houden met Granny Smith, oh. uh, rode en groene radijs, Jeetje. bronsvenkel, Man. En, uh, koekje van pinda en algen. Maar dit is uh, heel licht verteerbaar, denk ik. Is dat eigen deze of niet? Nee, alleen het Ja, het ziet er echt, sorry. Het, jezus, man. Ja, ik heb weer een foto van hem. Ik zal hem even op oh ja. Twitter plaatsen. Ga hem even op de Twitter. Dan weten mensen gelijk ook van hoe, wie. Nou, uh, Jamie van Heijdes. Ja, ik, uh, dat zijn kunstwerken. Ik vind het zo zonde. Ja, maar dat, is, dat is bijna, Dat er een pakje aan, want het is zo mooi ingepakt. Het is, zo is zonde om uit te pakken. Oké, okay, prima. Dan we het me naar huis. Ja. Maar dat is met dit ook. Zonder om op te deden. Dat is echt top. Ik ga het, ja. Ja. Eet smakelijk. Ja, maar vooral voor jou, hè? spullen, Giel. Ja, dit is, want dit is nog gezond ook dus allemaal, hè? Begrijp ik. Uh, dit gaat, is uh, heel licht verteerbaar en ja. gezond. het uh... ja, kan dus wel. Lekker fris. Ja. Nou, ik uh, ga ervan genieten. Uh, geniet uh, straks ook van de uh, Milky Chance. Dat is toch even de kans om nog iets van zuivel tot je te krijgen. Want ik heb begrepen dat dat uh, er niet in zit. De Stolen Dance. Maar eerst daar uh, de legende. John, uh, die uh, ja, de hele tijd uh, met uh, PDA spelen is. En waarom ook niet? Ja. Zeg, ik ga eens. Let's go to the car. Sometimes it's better when it's publicly I'm not ashamed, I don't care who sees Us hugging and kissing, our love exhibition Oh, we're running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 Legends PDA. Mm. Oh, Man, hè? Ik dacht nog een gegeven hoor Lekker Heerlijk, ja. Um, wil je iets horen? Maakt niet uit wat, alles kan. Vraag nu je platen aan een series request. 3333 uh, of app even wat. I went by my side, so that I'm never feel alone again. They've always been so kind. But now they brought you away from me.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 Het is kwart voor één en uh, ja, god, allemaal de goede requestjes uh, komen er allemaal binnen. Nou, uh, het was moeilijk kiezen, hè? Uh, nou, echt. Uh, ik, uh, ik fiets er ook gewoon een paar tussendoor. Het is mijn feestje. Dominique, die zou heel graag Cesto willen horen met Wees Die drukt met de voorbereidingen voor de examens. Dus een kan ik wel gebruiken. Ik snap het, uh, Dominique. Zullen we die gewoon sowieso doen? Ga ik hem er straks in. Ja. En uh, wat zag je nou nog meer? Maar Kim die wil graag uh, Bastel. Laura Palmer. Okay. Zullen we die ook gaan? Dan zijn we vrijgevig. Ja, toch? Oh, nou, over vrijgevigheid gesproken. Oei. Jamie uh, die uh, dacht, uh, we zijn op niveau en we gaan door met de nou, lekkere ik heb... gerechten. Ik heb begrepen, Giel, dat ja. uh, onze topchef uh, Jamie ons, uh, in ieder geval jou, meeneemt op vakantie. Hé, hey, nou, ik zie een ster in ieder geval. Ja, precies. Weet er even tussenuit. Ja, precies. Wat, wat, wat heb je voorgeschoteld? Ik dacht dat we klaar waren eigenlijk. Nee, nee. vond het heerlijk. Nee. Ik hoor je altijd klagen dat zo weinig is. Nou ja... Ik um, vind het lekker. Ik neem even mee op vakantie. Ik ben net naar Mallorca geweest. Ik heb de IC-ster ook daar vandaan gehad. Ik oh, heb zelf een malletje hoor. gemaakt. Ook A en B-ster hoor. Daarbij uh, even het gevoel van Mallorca naar het strand weer terug te brengen. Dus uh, het is uh, gebakken Pulpo met uh, uh, tomaat en uh, roeien, dus uh, safraan, een beetje knoflook ja, en zild, ja, ja, ja. groentjes. Oh man, ik wil mensen niet lekker maken. Wat uh, vet! Ik bedoel wat lichtverteerbaar. Nee, <laughs> ja. hey, het is absoluut lichtverteerbaar. <laughs> ik kan alleen maar zeggen dat je ook op de muzikale lunchbox nog kan stemmen. Wil er ook maar eventjes algemeen te houden. Maar hey, waar is die ster dan van gemaakt? Uh, van safraan. Oh, dat is safraan ook okay. Ja. Fantastisch hè? Nou, uh, het lijkt me tijd voor een requestje. En aan de lijn heb ik Dennis. Dennis. Oh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, komt met de plaat aan zetten, die heb ik echt al lang niet gehoord. Hoe kom je er zo bij? Ja, gewoon. Goede ja. muziek. Ja. Nou ja. <laughs> Kunnen we heel lang over praten. is ja, vriendin van jouw show. Het is, is, is, is, is leuk, ja. Ja, ja, ja een het keer Dank je, dank je. Zet hem keihard. Ja, we doen? Ja, ik zou willen dat jij hem aandacht vind ik altijd leuk. Maar dat kan in dit geval niet, want dan heb ik hem weer niet aangekondigd. Uh, dus uh, geniet van de LA-song Out of This Town, Beth Hart. Bye-bye, man bye bij. Bye. Hey, ik maak er een slot nee, nee, nee. aan. Ik, ik, ik, ik geniet zo van jouw muziekjes. Oh, vind het mooie muziekjes? Ja, dat vind ik zo ook op, er is uh, Iemand die dat vindt, dat is toch fijn, hè? Oh, dat vind ik echt wel heel heerlijk. Maar we doen het even zo. Zo, hang je nog? Ja. Ja. Nou, het was gezellig. Dankjewel. Vond je dat ook? <laughs> ja, zeker. <Okay. laughs> Hou dit <het> vast. <laughs> en een fijne middag, hè? Hetzelfde. Fijne middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Oké, okay, hoi.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 And we're. we're. Van de, de lende van de bende van van de lende en ik en dan gaan we los. Hè. Oh, ik dacht dat de mensen buiten voor de brievenbus ook uh, helemaal uit een plaat gingen. Of ben ik nou in de war? Heb de war. Wasted Waste the chest, Matthew Coma. Uh, ja, je kan nog snel stemmen. Het staat echt 50-50. 50-50. Kom op, mensen. Doe iets, papi, papi. 3fm.nl slash recordweek. de is best Laura Palmer. Walking out into the dark, cutting out a different path. Led by a beating. Oh of the town, cast their eyes right to the ground, In matters of the heart, the night was all you had, you ran into the night from all you had, found yourself a path upon the ground. Palmer, Even voor alle examenkandidaten. Want om één uur begint er het een en ander. Het nieuws komt er natuurlijk aan. Oei, oei, oei, oei, de, de lunchbox met de meeste stemmen. Ja. En dat is toch wel weer duidelijk. We een winner. Ja, precies. Ladies and gentlemen, zo dadelijk hier. Papi, papi, papi, wel. En George Ezra. Lunchbox 1 zometeen. Yep.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 Pluggers oordopjes. Your ears love us. Nu ook bij Kruidvat. Ik studeer online, maar ook in de klas. En altijd samen met mijn medestudenten. Hey. Het nieuwe studeren begint bij het NCI.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 op mti.nl. Het arme Indonesische eiland Sumba staat op het punt te veranderen. Petroleum en brandhout maken plaats voor waterkracht en biogas. Sumba wordt een wereldvoorbeeld. Mis het niet en ervaar hoe de Soombanezen hun eiland 100% duurzaam maken. Ga met Hivo's mee op reis en meld je aan. Facebook.com slash Expeditie Ondernemers hebben behoefte aan direct toepasbare kennis... Hoe speelt de Rabobank daarop in? We maken kennis zo specifiek mogelijk. Dus bieden we ondernemers praktische inzichten, prognoses en perspectieven... die voor hun bedrijven relevant zijn. Mm -hmm. En wat kunnen ze daar dan mee? Nou, de ene ondernemer toetst zijn strategie aan de laatste trends... en de ander stuurt bij op basis van vooruitzichten in zijn sector. Je kan er meteen mee aan de slag. Kennis moet je verder brengen. Download onze kennis-app of ga naar rabobank.nl slash kennis. Samen sterker. Rabobank. Kijk eens aan, een Polo Blue Motion. Was draadje gepakt? Nee, nee, dit is het nieuwste model. Oh. Zuinig, hoor. 14% bijtelling. 14%? <laughs> Dan is je van binnen zeker ook heel zuinig. Nou, ze zijn behoorlijk zuinig geweest met de knoppen. Het is allemaal touchscreen. Ik bedien op dat scherm gewoon de apps van mijn eigen telefoon. Oh, Ja, en, en hij is zuinig op mij. Hij houdt automatische afstand tot zijn voorganger. Niet te zuinig. De nieuwe Volkswagen Polo Blue Motion. De meest innovatieve auto in zijn klasse.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 Kruidvat gooit de beuk in. Nu bij aankoop van twee producten, van onder andere André Lon, Dolf, Axe en Zwitserl... een gratis vaseline spray en Go Body Lotion. Pak aan! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Goedemiddag, en pekdom met straks natuurlijk nog Dr. Pop. Mag ik in de huid kruipen en een petje opdoen? En kaarten voor Ed Sheeran twinnen. Eerst het nieuws van 1 uur met Bartjan jan Kunnen. Goedemiddag, je hebt het recht om vergeten te worden en OS om 3. Je googelt je namen en komt steeds weer die foto's van jezelf tegen... waar je niet zo gelukkig mee bent. Zo poseerde ik vijf jaar geleden in vrouwenkleding voor de Koen sanders Show... en die foto komt steeds weer omhoog. Ja, Binnenkort kun je dat soort foto's laten verwijderen. Google moet persoonlijke gegevens in zoekresultaten verwijderen. Als je daarom vraagt, vindt het de Europese Hof. Een Spanjaard die nog zoekresultaten tegenkwam over zijn huis... dat hij vijftien jaar geleden gedwongen moest verkopen... was naar de rechter gestapt en hij heeft gelijk gekregen. En dat vindt de Amerikaanse zoekmachine niet zo leuk, zegt onze internet-expert. Ze zijn teleurgesteld. Google wil helemaal geen resultaten verwijderen. Enerzijds zijn ze zijn een zoekmachine, willen alles kunnen vindbaar maken wat er op internet te vinden is. Maar ze zeggen ook ja dit gaat toch een beetje de kant van censuur op want je weet maar nooit hoeveel mensen er aankloppen om dingen te verwijderen. Justitie heeft een bende opgerold die via internet miljoenen euro's heeft buitgemaakt. Die bende was vooral actief in België de cybercriminelen vertelden hun slachtoffers dat er problemen waren met internetbankieren en dat ze inloggegevens moesten hebben. Dat stond allemaal in een nep zegt Justitie. Die leek van de bank af te komen en via die mail, daar zat een link in, naar een valse bankwebsite. En daar hebben ze gevraagd om persoonlijke informatie in te voeren, zoals inloggegevens en een telefoonnummer. En uiteindelijk hebben ze met deze mensen gebeld en uh, via een telefoongesprek ze begeleid door de update van de beveiliging van een e-banking-account. De twee vermoedelijke kopstukken van die bende werden in Nederland opgepakt. In België zijn elf verdachten gearresteerd. Het is Beltjesdag bij Oranje. Bondscoach Louis van Gaal moet vandaag zijn voorlopige WK-selectie van 30 man bekendmaken. Voor de spelers is het spannend, maar ook voor de 16 miljoen andere bondscoaches. Veel Nederlanders hebben natuurlijk hun eigen ideale opstelling voor Oranje. En die verzamelen ze bij 16miljoenbondscoaches.nl Je hoort onze verslaggever en gelegenheidsbondscoach Janiek. Als het aan mij ligt, spelen we op het WK met de voorhoede met Robben van Persie en Memphis Depay. Depay, langs knap. Memphis Depay. Memphis Depay heeft nog weinig wedstrijden officieel gespeeld voor Oranje. Maar één op de drie mensen kiest hem uh, linksbuiten... in de populairste opstelling van het volk. Reinier Kuipers, jij bent een van de bedenkers van die website... 16miljoenbondscoaches.nl Door alle opstellingen van Nederland bij elkaar te gooien... kunnen wij de opstelling van het volk presenteren. Um, voor wie wordt het nou een uh, hele spannende middag? Van der Vaart krijgt een hele spannende middag. Van der Vaart en die waait binnen. Ja, ...veranderd door de muur. En Dirk Kuit, moet zich ook zorgen maken, ja. Nou, hij is inmiddels 33. Ja, sommige met Dirk Kuit is het... Uh, uh, ...you hate him or you love him. En het lijkt er nu op dat, uh, dat het volk zegt... Uh, Sorry, maar voor Dirk is geen plek. Gaan jullie nou nog wat met die informatie doen? Wij zouden Louis Vergaal uh, heel graag de opstelling van het volk aanbieden. En niet om uh, bedweterig te zijn, maar puur voor in, de, in, de, in de trainersruimte in Brazilië. Wellicht dat het weer tot nieuwe inzichten kan leiden. De afstelling van het volk kun je bekijken op onze site. En als je zelf van Gaal nog even wilt helpen, kan dat natuurlijk daar ook. Kort nieuws. Lampedusa zoekt verder naar tientallen vluchtelingen. die gisteren in de Middellandse Zee terechtkwamen. Van de 400 opvarenden zijn er zo'n 240 gered. En er zijn zeker 17 doden geteld. Politie, Fiat en ook het leger hebben bij een grote actie in Leeuwarden vier mensen opgepakt. Ze worden verdacht van witwassen en het kweken van wiet. Bij de brand die afgelopen nacht uitbrak in de seniorenflat in Assen... is een vrouw van 93 om het leven gekomen. Van de 14 geven bewoners, zijn er 8 alweer naar huis. En RTL Late Night doet aangifte tegen de man... die gisteravond ineens bij Luc en Humberto op tafel sprong. Door die sprong vielen glazen stuk en is de tafel beschadigd geraakt. De man, 23 is hij, wordt vandaag gehoord. Dan krijg je nog het weer. In het zuiden nog nat. In de rest van het land droog. En af en toe zon bij een graad of 14. En later vandaag wordt het overal droog. Dat was hem alweer. Er is nog meer op nosop 3nl 3FM. Zometeen meer. Even ekdom. Deze week kaarten voor 3FM Presents Ed Sheeran. ANWB-verkeersinformatie door een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag... staat 3 kilometer file tussen Hoofddorp en Knoop het burgerveen Er zijn twee rijstroken afgesloten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... 5 kilometer file door een ongeluk tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk. De verbindingsweg bij Knoop de brechtseplein naar de A16 is dicht. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden bij Knoopert gouwen via Den Haag. Open je deuren en maak van buiten een extra stukje thuis. Met de carrosseur parasols en partytenten van IKEA. Alleen deze week profiteer je van 15% voordeel. Bekijk en bestel op IKEA.nl of kom langs in een van onze winkels. Ja, echt wel. Ik heb er zoveel zin in.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 Get in control en ontvang de box met iPad Air, de Oakshow-app en 12 energiebesparende gadgets. Daarmee bespaar je al snel 365 euro per jaar. Ga naar Oakshow.nl of bel 0800 01 het is weer vijf dagen voordeel bij KLM. Dat is vijf dagen lang voordeel op tickets naar de mooiste vakantiebestemmingen. Bijvoorbeeld Los Angeles voor 749 euro. Dubai, 399 euro. Of Curaçao voor maar 549 euro. Bekijk alle aanbiedingen op klm.nl. vakantie Boek nu. Je hebt nog tot 11 uur vanavond. Stap nu over naar Oxxo in Control en ontvang een iPad Air, de Oxxo-app en 12 energiebesparende gadgets. Ga naar Oxxo.nl of wel 0800 01 Nu bij Albert Heijn Jackpot. Meer dan 500 jackpotproducten met 33% korting. Zoals Perla Pets, 36 stuks, Café Pindakaas, 350 gram en optimel Drinkliter pakken. Allemaal met 33% korting bij 3 jackpot-producten of meer. Jackpot, gewoon bij Albert Heijn. Duels Radio Record. Nu, uur 32. 3FM. FM eigendom. Serious, serious Radio. 3FM. De lunchbox. Ja, die van Joyce. Um, dat betekent dat er uh, gaat, gaat verwerkt worden op Lorna, maar eerst George Ezra. by the cheat for you To stop and believe for you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 Song. If you just say the words I, I'll up and run Oh to you, ooh, you, yeah. ooh, I'd even do Oh to you, ooh, ooh, I'd do Give me one good reason why I should never make a change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 Treasure chest, golden grime piano, my beautiful castillo, oh you, who you, I leave it all. George Ezra, Budapest. Who for you, who you, who I'd leave it all. Waar is de maar? Ja, ze moet wel komen. Ik heb een godzame lieve niks gestemd. Zou die van Turk? zijn? Eens kijk eens, je gaat niet van ik hou niet van De lunchbox van vandaag. Heel erg fijn. Dankjewel voor het stemmen en dankjewel voor het aanvragen. Ook jij weet al, de lunchbox voor morgen. Kan je ja. daar een kleine inzage in geven dan alvast? Ja, ik mag het zeggen, want we gaan de platen niet draaien nu. Dus ik kon nog niks aan. Nee. Lunchbox 1, Dimitri. Zo so Dimitri op Lendrink. Ja. Eh, daarin Imagine Dragons, It's Time. En mm -hmm. Gary Rafferty. Baker Street. De ja, lekker, -solo. ja, En uh, Sander de Boer. Lunchbox 2, met daarin Kensington. Juist, ja. Street Street. Er zijn nu stukjes lunch op je microfoon uh, beland. <laughs> ja, en is... Queen met Don't Stop uh, Me Now en het wordt oh, traditiegetrouw oh, oh, oh. altijd team met Queen. Echt waar, ja? ja. Oké. Okay. Ondertussen komt hier iets en iemand binnen, waarvan ik denk: nou, die heb ik echt nog helemaal niet gezien en dat het waar is. No, no, notaris. Ja. Ja. notaris. Ja, uh, het is notaris. de notaris dat het waar is, hoor. Ja. Uh, meneer de notaris. Kom eens bij mijn microfoon. Ja, we praten een stuk makkelijker. Uh, dit is gewoon eventjes voor de check, maar. Uh, um... Alles onder controle, meneer ja. de notaris. Kan u zeggen dat, uh, kun, dat, kun je dat nu al even zeggen? Of, uh? Sorry, ik verstond het nog niet. Nee, of alles onder controle is? Ja, helemaal. Ja. Medisch ook, uh, geloof ik. Hè? Medisch ook zeker. Ja, het, je ziet er gezond het uit, is een en, mee, Ja. Het kan dus wel, hè? Ja. <laughs> ja. Oké. Okay, ja. En dat zit niet in de visagie? Nee. Oh, nog niet, nee. nee, nee nog. En, heeft u ook massage of is dat niet nodig? Ja, heb ik ook gehad, ja. Oké. Okay, ja. Goed. ja. Uh, het is wel goed dat er notaris er is. Dan kunnen we gelijk eventjes het volgende spel heel eerlijk doen voor de verandering. Uh, ik uh, laat iets horen. Het heeft alles te maken met Ed Sheeran. En uh, de vraag is: wat hoort er niet bij? Zeg je het goed? Kijk, ja, precies. Maar dat... Gaan de kaarten dan als hij het weet naar de notaris? Nee. nee. Ik heb geen idee. Maar... Oh nee, al... dat is wel helemaal geweest. Heen? Man, dat uh, tijd als gezellig is. <laughs> is het alweer de dertiende vandaag? Het is alweer de dertiende ja. Oké, okay, ik uh, laat eens dus iets wel. horen. Het concept is nog steeds hetzelfde. De vraag is, wat hoort er niet in thuis? De kaarten. Nou, ik ik hoor, ik zie, ik. Uh, ja. ja, ja ik, ik ruik hem. Ik, ik ruik hem. Um, wat hoort er niet in thuis? Moet ik hem nog een keer laten horen? Ja, Schoen, ja ik zou het nog een keer. Uh, gewoon omdat het kan. Hè. Wat hoort hier niet in thuis? Ja, dat zie je, De notaris weet het, nee toch? Moet ik het antwoord geven? Nou nee, dat lijkt me. Nee, nee de dat de lijkt me de zo sorry, nee. De notaris dat het niet waar is. Ja, als jij het antwoord weet, dan heb je het nu over dan je 3333 en dan zie ik je misschien bij Ed Sheer. De One rocks, Red Eyes. wonder, nou ja. Presents Ed Sheeran. Daar heeft hij alles mee te maken natuurlijk. Katy Perry, een birthday. Uh, want, hallo uh, met Britt Hallo met wie? Met Britt Ileman. Hallo Britt, je spreekt ook met iemand. Uh, je spreekt met Giel, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het? Goed. Wat ben je aan het doen? Ik zit eigenlijk op de fiets. Oh, oké. Okay. Nou, maar zeggen... ik ben maar even gestopt. Ja, dus dat ja. is misschien ook fix. beter, ja, ja. Ja, dat kan toch? Zo, door, zo is het staat is het er nog uh, er niet op? Nee, je loopt meteen uh, spaak in het gesprek. Sorry, uh, okay. nee, dat is niet. Uh, Brit, um, uh, voordat we overgaan tot de verplichtplegingen, um, uh, hoezo zou jij graag naar meneertje Ed Sheeran willen? Nou, Ed Sheeran is gewoon uh, super vet. En uh, ik wil graag met een vriend van me gaan en dat is eigenlijk gewoon een look-like van Ed Sheeran. Oh, Oké, okay, ja. Gewoon zo'n ja, nou, zo lelijke, dacht... zo lelijke rode. Ah. <laughs> uh, Dank je natuurlijk. Nee, uh, maar hoe heet die dan, uh, Britt? Mijn vriend? Ja. Joost. Joost! Nou, hij mag het weten. Als jij het ook weet, dan heb je twee tickets. Um, ik zal voor de vorm gewoon nog even één keer de opgave laten horen. Want uh, het was maar wat natuurlijk. Die drie ja. fragmenten. No. Wat hoort hier niet in het rijtje thuis? De derde natuurlijk. Hoezo? Natuurlijk omdat in alle andere titels het woordje C voorkomt en inderdaad de niet. Ja. Au, nu zie ik het ook, ja. Ja, Ja, ja. ja zie ik ook. Britt, jij hebt twee kaartjes voor Ed Sheeran. Ah, geweldig, Pet, dankjewel. Ja. Je gaat er naartoe met Ed zelf, hoor ik net. Uh, veel plezier daarbij. Ja, super. You're just a small bum bum bum In four months you're brought alive. life my head. You have your mother's eyes oh, I'll hold your body in my hands Be as gentle as I can van de kiesje ja. aan. Met een oeh, tandart. oeh, ah. Ah. Oh. <laughs> dus tandarts. Trekt het niet. Uh, er is iets op de weg. En de hebben hard weet wat. Een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen 2 kilometer lang. Uh, dat kwam door een ongeluk. De weg is weer vrij. Uh, de weg is ook weer vrij op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Dat 2 kilometer tussen... Nieuwe Kerk aan de IJssel en Rotterdam Prins Alexander. En daarvoor op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Nog een file tussen Knoopentenbrechtseplein en Rotterdam. Krooswijk staat 3 kilometer. FN, je luistert naar de show. De vloes van nee. Geroenstuk ja, uh, al wacht. Wij doodden voor nogen. Mm, nog, nou, nee, nog een paar. Hij staat alles met het handje. Reet de straat. Nou, ik hey, kan het wel. <toglacht> Waar ligt die? Ik denk, waar ligt die pet? Ja, die ligt daar. Hè. Ja, heel goed. Uh, Dokter Pop komt eraan. Nou, jij gaat het doen, hè? Ik ben niet er niet mee, hè? Ja, ik ben benieuwd. Maar eerst even uh, Little Talks. Of Monsters Men, daar ben ik nog I will walking around this old and empty house. So hold my hand, I walk you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. Monsters and Man, little well, tough. En toch voelt het wel vertrouwd gewoon even lekker zo'n petje erop. Ja, weet je, dat ding hebben we toen operatief van je hoofd kunnen dus moeten <laughs> ja. krijgen. Ja, ik vergat hem ook gisteren af te doen, maar ik moet dus als, als het opgelost is, moet ik hem gelijk afzetten. Ja, Als het, het, uh, het gelukt is, dan het petje af. Uh, Oké, okay, nou dan doen we het er lang over vandaag. Dr. Paul. Paul. Een Wat is ja. toch dat ene liedje Wordt gezongen door een gietje Dr. Paul Hoe heet toch die ene plaat nou. Weet niet eens meer hoe die gaat Dr. Paul. Dr. Paul En ik zeg goedemiddag Robert Hey, goedemiddag met Robert. Goedemiddag. Ja, nou zeg dat Robert, eventjes want dan kan ik het gelijk een beetje kleiner of groter maken heb jij de plaat ook echt op 3FM gehoord of is het meer iets wat je stiekem bij anderen gehoord hebt? Nou, ik heb het volgens mij bij 3FM een paar keer horen passeren. 3FM een paar keer horen passeren, oké. Ja, want jouw opschrijving ik kan er niet zoveel mee, verklaar je nader? Nou, het is een nummer waar dus in gezongen wordt hip Hipshaking of I De Hip Hipshaking Mama maar het is niet um, zo'n jaren 60 plaat of zo? Uh, hippie, nee. hippie, shake of. Uh, <laughs> nee, nee. Nee, het nee, is echt iets van vorig jaar zomer volgens van mij. Vorig jaar zomer? Ja, vorig jaar zomer een beetje. Hip rondheken. shaking? Hip shaking. Hip ja, shaking mama. Ja, ja. Dat. Zo. Dat is. Wat mama! Hip shaking mama. Hip shaking mama. Dat is hem. No, no, yeah. yeah. Het petje kan weer af, begrijp ik. Yes. Jezus, ja. man. Dat is hem. Een... makkelijk, ja, Robert. Dat is Vloem. Die zijn bezig met een nieuw album. Echt fantastisch. Ze hebben een te gekke remix ook voor Lord gemaakt. Oh, e die remix. Oh man, die begint nog even bij die voor 12 eruit. Maar wow. uh, jij bedoelt Holding On. Okay. Ik zou zeggen, hou hem aan, dan hoor je hem nu. Ja. nou hartelijk dank. Graag gedaan. Oké. Okay. Ik wist niet dat het zo makkelijk was. Ja. Okay, ik wist ook niet eigenlijk een human Shazam, hè, zijn we. <laughs> wow, ze mogen zeggen. Oké, okay, Flunders, FLUMA en Holding on, op like No I got to keep holding on.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 Ja. Je hebt toch geen medicijnen nodig gehad? Nee, vooralsnog niet. Nee, <laughs> straks nog iemand over het droomstel. Oh, dit <laughs> ja, valt nu, pas op. <laughs> ja, ja. Ik ben pas lachen, <laughs> Moet yo. je deze nog afkondigen, of niet? Uh, my medicine, Snoop Dogg, nee heb ik toch gezegd. Oh goed, ja, nee, ja, God, just man, in case, je weet het gek. Uh, Octaris was ja. hier net. Hij uh, uh, staat op Lowlands, als Snoop Line. En, ja, klopt, ja. uh, Nou ja, iedereen uh, was zo online. Het is uitverkocht gelijk, Lowlands, bam. Is het uitverkocht? Het is nu uitverkocht. Het grappige is, ik heb vorige week alleen al drie platen van Snoop ja. Die doet overal op mee. Ja, Coricone, ik ja. voor iedereen, jongen, overal. Oké, okay, ik heb extra lang de tijd ingeruimd voor uh, zodanig wat ging er allemaal fout vandaag. Ja, er zijn er een paar binnengekomen. Dat dacht ik. Eerst Bowserus, she is on fire. Hero. Dus, uh, check dat hele album echt lekker, Oei. lekker, lekker. lekker. No. She is on fire. Het is toch een gek gezicht, jongens. We hebben exact... Maar... Paul Rauber en ik hebben hetzelfde jasje De, de, de ja. bruine leather boys. Uh, ja. <laughs> je <laughs> denkt dat je dubbel ziet. Ja, zoiets ja. Zoietsje. Wat jij ja. zeggen met die bril. Ja. <laughs> ja. <God. laughs> nou, eh... Uh... Wat, nou Wat ging er allemaal fout vandaag? Wat ging er allemaal fout vandaag? Oké, okay, Geer. Nou, Giel, Kom maar door. het is dag twee en ja, ja, ja. Uh, de eerste scheuren beginnen al in uh, de muren uh, zichtbaar te zijn. <lacht> Ik krijg uh, de volgende binnen uh, van Willem, Henk en Sanne. Uh, als uur 30 begint, heb je er pas 29 op zitten? Ja. Ja, oké. Okay, yeah. Maar je het de derde uur. Ja, ja, dat is wel. Nou ja. Leuk gita? Ja. Mm, ja, ja. Oké, okay, daar nou heb je hem net weggegeven al. Ja. Dan eentje van Jacco. Uh, je was weer te horen tijdens de reclame ja. na een Ja, nou wat is nou leuker? De reclame of ik? Uh... Ja, ja, ja oké, okay, heel ja, goed. <laughs> nou Jacco, je hoort het. Um, oh ja, uh, eentje Where van Irene. Yeah. Die zegt uh, je spreekt Kisha niet uit als Kisha, maar als keuze. Dat zegt ze tenminste zelf in een YouTube-filmpje. Dat Ke nou ja. ja. ja. is een keuze, Keuze? Keuze, kijk keizer. Ik heb het opgezocht. Koning Keuze, Hagenmijl. Het is een keuze, wat je ja. doet natuurlijk? Precies. Ja. Dus, ja. ja, nee hoor. Ja. Jo, ja, ja. ja, en dan er komt hij langs trouwens, hè? Wie? Keizer? Oh ja, klopt. Dit is die. Komt Helemaal Polen, ja. Ja, ja. Zo. Er nee, ja. komt donderdag een, uh, een mopje spelen. Ja. Eén liedje. Nou, wat tof. Oh, nou, de gids kunt ja. ja. ah. Top. En hey, de laatste. Um, oh. Ja, dit was lachen. Je deed een oproep voor een request rond kwart voor één. Ja. Kim en Herman, goed bezig trouwens. Ja. Die, uh, zeiden, en die merkte ook op sms nu en doe een serious request, nou ja, heb je gezegd. ik maak er even een grap over. Ja, maar de derde briefbus, die gaat zo open. <laughs> <he. laughs> ik was er bloedserieus over, dus... Uh... <laughs> Ja, maar joh. Ja, is ja, Kijk, je ja, sap van me. Nee. Ja, ja. Ja. Nou, dat was het. Nou, viel mij mee. Viel ja, mij heel ja, erg mee. Ja, dat wordt het vast nog ergere deze week. Ja, het wordt nog lachen. Morgen heb ik, ik heb ook weer zin in die van morgen. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, uh, zo direct. Die Paul Rappen hier. Yes. En Wieke uh, van Wilde. Ik zie je er net binnenkomen, ja. Ja, nou, ik heb haar uh, elke dag geboekt. Ik weet niet waar wanneer en hoe en wat. Ah, ik, vind het, uh, ik vind het echt pure Wilde wat ze speelt. Dus uh, dat ga je zo dadelijk horen. En iets met een buk. En het nieuws komt wel. Listen. Watch. Share. 3 fmnl 3FM. 3fm. Goedemorgen. Schild je. Mijn groene vingers jeuken. En de mijnen willen naar Praxis. Want deze week alle buitenplanten 3 plus 1 gratis. En ineens is het jouw tuin. Doe het zelf. Doe het samen. Met Praxis. Hoi schat. Wat is het stil hier? Ja. Schat, uh, waar zijn de kinderen? Maar die zitten weer in de auto te spelen. Alweer? weer? De Mitsubishi Space Star. Compact van buiten maar binnen ruimte voor 5 personen. En supercompleet, supercomfortabel en superzuinig. Want hij rijdt tot wel 1 op 25. De Space Star, Vanaf 8.890 euro. Mitsubishi Motors. Al 40 jaar in Nederland. De Xperia Z1 van Sony. De waterdichte smartphone met een 20 megapixel camera... en een lange batterijduur is nu sterk in prijs verlaagd. En je krijgt er ook nog het nieuwste album Escape van Michael Jackson bij cadeau. The best of Sony, for the best of you. Knap introduceert Knap Zakelijk. De meest voordelige zakelijke rekening. Bij Knap Zakelijk krijg je rente op je spaar- en betaalrekening. En dat voor één vastlaag maandbedrag. Dat is knap. Een bank in jouw voordeel. Kijk op knap.nl. zakelijk De Xperia Z1 van Sony. Nu sterk in prijs verlaagd bij T-Mobile. The best of Sony. For the best of you. Heeft u een oude cv-ketel? Kom deze zomer dan niet onverwacht onder een koude douche staan. Vervang uw cv-ketel op tijd. Warmtespecialist Veenstra heeft een groot aanbod en zorgt voor veilige installatie. Ga voor de beste koop naar Veenstra.com Voor de vierde keer op rij de beste supermarkt in groente en fruit. En om dat te vieren, tot en met woensdag, ijsbergsla... Per krop voor maar 39 cent. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Vanavond in Je zal het maar hebben. Ik ben Remco, ik heb corniadistrofie en de ziekte van Bechterhef. Daardoor zie ik slecht en heb ik last van mijn gewichten. Ik ben aan de meditaal van 20 jaar en ik heb een maagverlamming. En daardoor kan ik nooit meer eten. Je zal het maar hebben. Vanavond om 5 voor half 9 bij BNN op 3. Ik ruik voor iets lekkers. Knorchef Luigi, wat eten we vandaag? Lasagne van Knor. En vandaag een variant met broccoli en champignons. Oh, dat is lekker anders. Ja, en ik maak de lasagne vandaag voor de hele familie. Net als in Italië. Voor tutta la familia. Sisi. <tie> si. Probeer nu de nieuwe Knor-mix voor lasagne. Goed voor wel vijf personen. Ontdek meer variaties in de lasagne top 10 op knor.nl. We're coming home. Now. Dit is Home. home now. De prachtige single van Doodaf.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 De steun bij iedere uitvaart. 7 Layers van Doton is nu verkrijgbaar bij bol.com en iTunes. Kia, official partner van de FIFA World Cup 2014, presenteert een unieke.